Ambulancemedewerkers, verpleegkundigen, motoragenten en verkeersregelaars begeleiden de hele operatie. Het nieuwe ziekenhuis in Den Bos wordt 24 juni officieel geopend. De gegevens van miljoenen gebruikers van het PlayStation-netwerk zijn een paar dagen in handen geweest van een hacker.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 Het weer, het is wisselend bewolkt. De minima liggen rond 6 graden. Overdag veel wolkenvelden, maar ook af en toe zon. In het oosten en zuidoosten kan een regen- of onweers bij ontstaan. Het wordt 13 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. WNL. Wakker Nederland, met Bastiaan Nachtegaal en Oula. Goedemorgen, het is woensdag 27 april en dit wordt de dag dat... Prins Willem-Alexander zijn 44ste verjaardag viert. In de Tweede Kamer gesproken wordt over Afghaanse meisjes. En dit wordt de dag dat de kraak in de Champions League... tussen Real Madrid en Barcelona gespeeld wordt. Goedemorgen, u luistert naar Nu al wakker Nederland... voor iedereen die nu al wakker is. Wekelijks bespreken we het nieuws van het verre buitenland... tot vlak om de hoek. En dit uur hoort u bij ons waarom ze in Annapolona... vechten tegen windmolens. Wat de slavernij heeft betekend voor Utrecht en waarom het vandaag misschien muisstil is in Limburg. Maar we beginnen zoals gewoonlijk met de kranten van vandaag die op dit moment op je deurmat vallen. Nou hoeveel liefdesbrieven ben je een stalker? Dat vraagt NRC Next zich af. Vorige week boog de rechter zich over een man die actrice Caries van Houten maandenlang lastig viel. Vandaag wordt uitspraak gedaan in het proces tegen een jonge vrouw die de Nederlandse rapper Willy van de oppositie bestookte met dreigmailtjes. Ze viel hem zelfs fysiek aan. In de Telegraaf een interview met twee pubermeisjes die helemaal fan zijn van het Koningshuis. Aan de muren geen popsterren of acteurs, maar foto's van de koninklijke familie. Dus ook van kroonprins Willem-Alexander die vandaag 44 jaar oud wordt. En er staat natuurlijk nog een groot feest voor de deur. De naderende Koninginnedag doet het hart van de jonge royalty fans sneller kloppen dan welk popconcert dan ook. Eerst was het blauwe of breezers waar de jeugd aan verslaafd zou zijn. Tegenwoordig is het twitteren. De Volkskrant ging langs bij een aantal middelbare scholieren... om te onderzoeken hoeveel er nou eigenlijk getwitterd wordt. Kinderen vertellen dat ze 40 tweets per dag schrijven... en tot in de vroege uurtjes op hun mobieltje kijken. En uh, als u nou ook twittert, dan kunt u ons van op WNL volgen... op www.twitter.com slash En we blijven nog even in de wereld van de communicatie... want de telefoontap is achterhaald, dat meldt de spits... De politie heeft het steeds minder aan haar belangrijkste afluistermiddel... door de opkomst van alternatieve communicatiemethoden... zoals ping en whatsapp. Dat is lastiger te onderscheppen omdat het om versleuteld internetverkeer gaat. En tot zover de kranten van vandaag. Het is een licht vernieuwde vorm van nu al wakker Nederland. Dat betekent dat we een aantal nieuwe rubrietjes hebben... en een ervan is de dag van. Want elke dag is wel een dag van iets. Zo is het de dag van de leraar, de dag van de secretaresse... de dag van de vrolijkheid en de dag van de dialoog. Maar vandaag is het de dag van de stilte... Zowel in het buitenland als in Limburg wordt er stilgestaan bij deze dag. Een idee van de Milieufederatie Limburg. Sandra Akkermans van de Milieufederatie, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe stil is het nu in Limburg? Nou, op dit moment zit hier al huis. Heel stil in ieder geval. Ja, dat kan wel, hè, in dat zuiden. En in het zuiden? Uh, nou, we hebben een, een project uitgevoerd, uh, hoorde stilte... En, uh... Nou, wat we zien, we hebben in ieder geval een aantal stiltegebieden in Limburg, we hebben er 31. Een aantal daarvan hebben we enquêtes uitgevoerd onder de recreanten in die stiltegebieden. En toch was het merkelijk dat ja, bijna 80% van die mensen het ook daadwerkelijk stil vond in die, in die uh, gebieden. En daar stonden we toch wel van te kijken. En waarom is dat iets om blij mee te zijn? Um, nou, omdat we zien dat, dat stilte eigenlijk heel belangrijk is voor uh, goed functioneren van de mensen, maar ook van, uh, van de dieren. Ja, hoezo? Ja, om, Waarom nou ja, heeft de mensen stilte nodig? Wat mis ik als ik het niet heb? Um, nou, wat we, wat we uit, ook uit die enquêtes, wat daaruit blijkt, is dat uh, heel veel mensen gewoon stilte nodig hebben om uh, ja, te kunnen ontspannen, om, te, om, om rust te vinden en om eigenlijk om het hectische leven van, uh, van alle dag om dat even ja, om dat te kunnen verwerken of af te kunnen schakelen daarvan. Dan zie je toch dat veel mensen die we ook uh, geïnterviewd hebben, die zeggen van nou ja, nou die rust en ook de... Uh, die beleving daarvan en, en vooral die combinatie met natuur, natuur en landschap, uh, ja, die hebben we nodig om uh, ja, alle hectiek te kunnen doorstaan. En is er dan ook een dag van de stilte nodig? Uh, ja, wij vinden ze wel. Uh, we hebben hierbij aangeraakt op een uh, internationaal uh, initiatief, waar al 16 jaar uh, bestaat, maar waar ik uh, tot een enkele maanden geleden eigenlijk ook nog nooit van gehoord Dat had. Dat is de International Noise Awareness Day? Ja, dat klopt. Ja. En bij die dag zie je vooral dat er aandacht is voor uh, lawaai en de, de, de overdaad aan geluiden wat op ons afkomt. en Wij hebben er eigenlijk voor gekozen in Limburg om vooral uh, aandacht te hebben voor stilte. Dus eigenlijk meer een positievere insteek. Sst. Is en, dat wat u uh, de hele dag vandaag gaat doen? Sst. <laughs> nee, gelukkig niet. Nee, er mag wel wat gepraat worden. Wat gaat u nou nou, doen? Het... Wij, uh, ik ga vandaag in ieder geval een wandeling bij wonen in de, in de natuur, Stille waarbij tof. er uh, extra aandacht is voor, uh, voor stilte. Waar uh, ja, in ieder geval met een groep mensen in een uh, in natuurgebied ingaan en uh, dat, we, dat je in ieder geval bewust bent van ja, dat het ook uh, stil kan zijn. En dat het goed is om eens even stil te zijn. En dus nu in Limburg, vindt u ook dat het in heel Nederland eigenlijk zou moeten plaatsvinden, zo'n dag van de stilte? Ja, ik vind wel dat dat uh, eigenlijk helemaal uh, heel Limburg uitgevoerd zou moeten worden, dat opgeschaald uh, zou kunnen worden. En Wij hebben nu de koppeling gemaakt met natuur en landschap, ja. maar uh, wij hebben in Limburg inmiddels ook contact gelegd met andere organisaties, zoals bijvoorbeeld een kader van koophandel die ja. ook bezig is met uh, uh, bezinning in Limburg. Maar hoe ziet u uh, dat dan voor zich? Mensen die gewoon in een bedrijf werken of op een andere werkplaats zitten, die moeten dan stil zijn? Nou ja, een minuutje stilte zou bijvoorbeeld best mooi zijn, denk ik, als je, dat heel, als je dat landelijk zou kunnen organiseren. Maar het gaat niet zozeer om die ene dag, uh, dat mensen op die dag alleen stil zijn. Maar het gaat erom dat je bewust bent, mensen bewuster worden, dat, het, dat, het, ja, dat stilte ook uh, ja, uh, weldadig kan werken voor mensen. En dat er even op die dag aandacht is voor het belang daarvan. En heeft u zelf als behoefte aan stilte? Ja, zeker. En waar gaat u dan heen? Um, of bent u bos? daarom juist in Limburg gaan wonen? Nou, nee. Hier kan het ook ontzettend druk zijn. Dus wat dat betreft uh, is dat geen reden. Nee, gewoon, uh, nou, wat ga ik dan doen? Een stukje wandelen in het bos, in de natuur, in het veld. Even, ja, even, even luisteren naar de, de, de, de geluiden van de natuur. Dat ja, is dat ook is het is helemaal stil, maar het is toch anders? Ja, het is een an ander geluid, is het gewoon. Ja, echt. dat is ook zo. Ja, dat is het mooie van geluid. Er is nooit echt geen geluid. Nee, want als we gehad. die enquêtes uitvoeren in die stiltegebieden, dan uh, wat eigenlijk nu, uh, we hebben dat in maart gedaan, wat uh, met stip op nummer 1 stond en geluiden was het geluid van de vogels. En dat is natuurlijk toch een heel ander geluid dan het uh, geluid van uh, verkeer, of van auto's. Misschien had het de dag van de vogels moeten heten, maar het heet de dag van de stilte vandaag in Limburg. Dank u wel, initiatiefnemer Sandra Akkermans van de Federatie Limburg. Het is 9 over 4, u luistert naar Radio 1, nu al wakker in Nederland. Vanavond telen ze op in de Heineken Musical, The Golden Earring. Dit is I Can Sleep Without You. in Nederlanders, I can't sleep without you. The golden earring. Gisteren was het precies 25 jaar geleden dat de grootste nucleaire ramp ter wereld plaatsvond. De kerncentrale bij het Oekraïnse Tsjernobyl ontplofte. Maar hoe wordt er 25 jaar later tegen deze ramp aangekeken? Correspondent Floris Akkerman is al inmiddels wakker en hij was kort geleden in het getroffen gebied. Floris, goedemorgen vanuit Moskou. Goedemorgen. Hoe is de ramp herdacht in de Oekraïne? De Oekraïne is gisteren bedacht in Tsjernobyl met aanwezigheid van de president Rusland en de Oekraïnse president Yanukovych. En verder was er een herdenking in Kiev, de hoofdstad. En in Rusland? Is dit, was dit het belangrijkste nieuws van de dag gisteren? Uh, in Rusland was het niet het belangrijkste nieuws van de dag. Uh, het is wel herdacht op plaatsen waar, uh, waar voor overlevingen van Tsjernobyl. Uh, die wonen namelijk ook nog steeds in Rusland. Die zijn vanuit Tsjernobyl uh, bijvoorbeeld zijn Ze het zijn geëvacueerd over, over de voormalige Sovjet-Unie. En die wonen dus ook in Rusland. En op Rusland zijn er verschillende plekken uh, herdenkingen gehouden. En jij hebt Tsjernobyl recent uh, bezocht, hè? Ja, ik ben in Tsjernobyl geweest. Uh, een maand geleden ongeveer. Daar heb ik, uh, ben ik bij de reactor in de buurt geweest. Het is al 300 meter vandaan. Dichter mij mag je niet komen vanwege de straling. En nog altijd? Het... Nog altijd, ja. Er zijn nog wel mensen die daar werken elke dag. Zo'n 300 mensen wonen en werken in het gebied wat nu beschermd is, verboden, verboden zone heet dat. En zij werken daar nog elke dag, dan elke dag, 15 dagen werken ze daar in het gebied om, om voor, de, voor de kernreactor. En 15 dagen werken ze buiten het gebied en dan is er nog een groep van 3500 mensen die elke dag op en neer als forensen naar je reactor rijden. Maar die wonen buiten de beschermde verboden zone. En ziet Chernobyl er nu anders uit dan andere steden in de regio? Uh, nou ja, kijk, er woont niemand meer. In principe, kijk, dus is uh, dat, dat is de reactor zelf. En als daar uh, twee kilometer vandaan ongeveer, is er een klein plaatsje. Uh, Pripyat heet dat. Daar wonen vroeger de mensen die voor Chernobyl werkten. Dat was een prachtig uh, Sovjet-modelstadje... waar het uh, ja, lekker aangenaam voor was... totdat uh, die 26 april die nacht... En uh, daar woont dus niemand meer, dat is maar uitgestorven en uh, je ziet daar een reuzenrat wat wegroesten, Je ziet daar uh, botsootjes die weghoesten, dus uh, dat is gewoon uh, verboden zonde. Er zijn nog wel mensen die gepensioneerden, die terugkeren naar hun woningen. Die, uh, ja, die hebben toen de tijd hun woning moeten verlaten en die zijn teruggekeerd omdat ze toch, ja het is hun grond, het is hun, hun land. Ja. Dus daar laten zich niet zomaar uh, wegjagen president van Rusland met VEDEF was bij de herdenking gisteren aanwezig. Um, nu ja. leidt het hele debat rondom kernenergie weer op. Wat is eigenlijk het standpunt van de Russen rondom kernenergie? Uh, nou, Poetin heeft na, na de, de, de tsunami en de aardbeving en de, de, de problemen daarna met de, de kerstraal in Fukushima... Heeft in ieder geval gezegd dat uh, alle controle, kernreactoren in Rusland moeten worden bekeken en gecontroleerd. En dat hij moest nadenken of uh, Rusland überhaupt uh, nog wel verder wilde met kernreactoren... Maar uh, ik denk dat het eventjes een moment op de plaats was, want uh, ondertussen is uh, Rusland wel bezig om weer Rusland te, te helpen met de bouw van een kernreactor. Dus uh, ze staan er niet negatief over. Is de, dat is wel heel opvallend, want hier in Nederland en in het Duitsland en in uh, ongeveer alle landen in Europa wordt er heel kritisch gekeken naar kernreactoren vanwege een ramp in Japan. Um, maar in uh, Oekraïne, waar het toch een stuk erger was, uh, ook eerst een poosje terug, daar is het eigenlijk blijkbaar niet echt ter discussie. Dus te, te nou, ook tegen de dat... te discussie in Oekraïne en uh, Rusland is natuurlijk uh, daar vinden ze voor de dat dat, dat kernenergie nodig hebt. En uh, Oekraïne is ook, uh, uh, ja, zijn ook voor en tegenstanders voor kernenergie. Maar hoe kan dat imago nou, niet zo slecht zijn? Sorry? Hoe kan dat imago nog redelijk oké okay zijn, of in ieder geval oké okay genoeg om het überhaupt over te kunnen hebben? Ja, nou nee, ik sprak in mijn overlevenden die heeft gewerkt uh, bij die kernreactor vijfentwintig uh, jaar geleden. Die die zei tegen mij, uh, ja, kernenergie. Dat, is, dat hoort bij de beschaving, bij de civilisatie van, van het volk. Net zoals televisie en, en, en een telefoon, dat je voor, voor de vooruitgang heb je dat nodig. En hey, Sterker nog, en ik heb zijn... zelfs wel eens gehoord dat de mensen die nu nog bij de reactor werken heel trots zijn dat ze dat werk doen. Ja, er dat, dat zijn ook mensen die, die met liefde daar werken en met liefde daar hebben gewerkt. Het is, het is, het is een leven, ze hebben daar, het zijn er het zijn ook mensen die hebben gekozen om daar te blijven werken na, na afloop van die ramp. Omdat ze niet vonden dat ze een team in de, in de steek konden laten, van dat ze daar moesten zijn. Dus uh, wat dat betreft, als je daar je hele leven hebt gewerkt, dan ga je daar niet zomaar weg. Dan heb je, ja, dan, dan heb je liefde voor je vak. Ja, nou het is toch een opvallende mindset. Die kunnen ons hier uh, lastig voorstellen, denk ik. Ja, ja, het is niet anders. Ja, dan zou je eigenlijk even lang moeten komen en niet met die mensen praten. Ondanks dat ze hebben meegemaakt, zijn ze toch, uh, ja, ze niet negatief over kernenergie. 25 jaar en één dag geleden was het de ramp in Chernobyl. Dankjewel, Vloogs Akkerman uit Moskou. Graag gedaan. Straks gaan we het in nieuw nederland hebben uh, uh, over garnalenvisserij. Het gaat er namelijk heel slecht mee. De prijs voor garnalen is ingestort En daarom in de voicemail van Mark Rutte... iemand die de premier dat aan zijn verstand wil peuteren... doe daar alstublieft iets aan, meneer Rutte. Maar we gaan het nu eerst hebben over Heerenveen. De 1540 inwoners uit het Friese Haskerdijken en Nieuwbrug zijn boos. De twee dorpen zouden fuseren met omringende dorpen... maar de provincie Friesland die steekt daar nu een stokje voor een nieuwe brug gaan als dan de provincie ligt binnenkort... deel uitmaken van de gemeente Herenveen. Iets wat de inwoners absoluut niet willen. Aan de telefoon de woordvoerder van het Plaatselijk Belang. Goedemorgen, mevrouw Lenos. Ja, goedemorgen. U bent boos, hè? Ja, behoorlijk. Waarom? Uh, nou ja, er is al jaren sprake van deze fusie. En wij uh, hebben als Plaatselijk Belang ons daar altijd ook mee voor ingezet. Want het is een uh, hele belangrijke fusie in onze ogen. We zouden dan een mooie grote plattelandsgemeente blijven die we nu ook zijn... Ja, en aan het eind van de rit worden we eraf gekapt. Ja, want hoe ziet u het voor zich? U ziet voor zich dat er straks één groot dorp ontstaat met 540 inwoners? Uh, ik heb geen idee hoe de situatie straks zal zijn. Maar nu zijn we gewoon een, een twee zelfstandige dorpen... die eigenlijk op een behoorlijke afstand uh, van onze eigen gemeente liggen. We liggen er ook niet echt logisch aan. Dus we waren altijd al bang voor deze grenscorrectie. Maar we hebben in 1984 zelf mogen kiezen voor, uh, voor deze... En we willen gewoon graag bij Skersteland worden. Omdat je dan inderdaad gewoon je dorpse identiteit kunt houden. Want daar bent u bang voor, dat het straks een stad gaat worden. Ja, Heerenveen is natuurlijk erg groot. Met grote ambities uh, op het gebied van sport. Uh, Sportstad en Tiaalf is nu weer een grote, groot issue. Ja, wij zijn bang dat wij straks de rekening gepresenteerd krijgen. Wat is nou de grote trots van Haskerdijken of van Nieuwbrug? inwoner zijn van Skersteland. Dat is gewoon een hele fijne gemeente om in te wonen. En uh, daar hebben we altijd uh, die 25 jaar in ieder geval uh, naar alle tevredenheid gewoond. Maar u gunt de Gewoon... inwoners van uh, Heerenveen dat genoegen blijkbaar niet? Zo kunt u het ook zien natuurlijk. Hè? Heerenveen gaat op in uh, Askerdijk en Nieuwbrug. Dit is ook niet de wens van Heerenveen. Dit, uh, de gemeente Heerenveen heeft zelfs zijn eigen plannen uh, gepresenteerd. En daar, uh, daar was sprake van een hele andere grens. Zij wilden uh, een groot gedeelte van Skarstelaal en een groot gedeelte van de andere omliggende uh, gemeenten... Dus zij hebben hier in principe denk ik ook niets aan. Waarom wil de provincie dit dan? Als niemand het eigenlijk wil? Ja, doet? dat is wat ons ook bezighoudt. Wat is nou het nut en de noodzaak? Uh, het, het kan in onze ogen niet gaan om deze twee kleine dorpjes. Maar er ligt ook nog een industriegebied uh, tussen onze dorpen en Heerenveen. En ik denk dat het daarmee te maken heeft. En het is ook heel krom allemaal. Want ze zeggen van nou, we gaan voor de natuurlijke begrenzing. Die loopt hier uh, bij onze dorpen door het water. Onze dorpen liggen aan de linkerkant van het water, het bedrijventerrein aan de rechterkant. Dus dat is gewoon geen argument. Dus het zijn economische... Dat zou volgens mij de enige reden kunnen zijn, ja. ja. En wilt u dan misschien die industrieterreinen ruilen voor uh, uw eigen autonomie? Ja, dus zou, ik zou daar van alles wel aan willen doen, maar dat is niet aan ons. Maar hoe fanatiek Zagen... bent u eigenlijk? Nee? Wilt, u het, wilt u het echt heel erg niet, of heeft het gewoon niet uw voorkeur? Wij willen dat heel erg niet, nee. En dat is al, al jaren zo. En, en hier wonen veel oudere mensen die uh, met name die strijd... Er is hier heel veel gebeurd in dit gebied. Met name door die industrie die hier ligt. Uh, dat er heel veel discussie is geweest, ook met de gemeente Heerenveen. Er zijn veel dingen gebeurd wat veel kwaad bloed heeft gezet. En de mensen willen het gewoon niet. En dan denk ik, ja, wie heeft hier nu baat bij? Het is echt bijna een burenruzie. Het klinkt een beetje als een ordinaire burenrussie, daar ben ik met u eens. Ik hoop niet dat het daarop uitdraait, maar het is gewoon niet prettig. Je wordt gewoon gedwongen, uh, zonder argumenten, zonder dat er inhoudelijk met ons over gesproken is, uh, tot iets waar niemand volgens mij blij mee is. Vandaag wordt een belangrijke dag voor u, hè? Ja, nou, in, in, niet zozeer meer, hoor. We hebben de twintigste nog een... Uh, ...een raadsbrede uh, commissievergadering gaat. En daar bleek al dat de voor ons belangrijke partij, de FNP... Die, ...dat was de enige die nog geen uitspraak had gedaan... Uh -huh. uh, ja, die, ...die laten ons vallen. Dus wat ons betreft is de uitkomst uh, wel duidelijk. Want vandaag wordt een besluit genomen door de gemeenteraad van Scasterland. Ja, dan wordt het officiële besluit... Uh, naar, ...of het advies naar de provincie wordt gepresenteerd. Ja. Maar u heeft weinig hoop dat dat een advies zal zijn uh, wat u wil. Nee, die hoop hebben we niet. Het enige wat onze mogelijkheden nog zijn is om eventueel uh, bij de provincie een bezwaar in te dienen. Want deze constructie, dat heeft met de wet ARI te maken. Daar kun je niet uh, gewoon een normale inspraakprocedure van acht ja. weken als er een nieuwe beslissing valt. Je hebt het maar gewoon te accepteren. Ja, nou het lijkt er dus inderdaad op dat Haskerdijken en Nieuwebrug straks gewoon gaan horen tot de gemeente Heerenveen. Ja. Dank u wel voor uw uitleg, mevrouw Lenos, van Plaatselijk Belang. De Noord-Hollandse garnalenvissers hebben het gehad. De komende weken is het tijd voor actie. Ze varen niet meer uit om zo te protesteren tegen de dalende garnalenprijs. De prijs voor een kilo is al gezakt onder de 1,30 euro. En daar kunnen ze niet voor ontkomen. Barbara Olierhoek van de vissersvereniging Hulp in Nood... spreekt daarom deze week de voice in van Mark Rutte. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorspeel van Mark Rutte. Graag een berichtje na de piep. Toets Hekje na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Hallo Mark, meneer Rutte. Graag zou ik binnenkort met u een gesprek aangaan over de granadevissers. De granadevissers staken. Dat doen ze omdat de prijs die ze voor hun garnalen krijgen momenteel veel te laag is. Niet alleen de granadevissers in Nederland, maar ook in Duitsland en Denemarken liggen stil. En dat is bijzonder, want het zijn allemaal ondernemers die elkaar beconcurreren. Maar voor een kiloprijs van 1,29 euro kunnen ze niet uitvaren. Pas als de prijs voor hun genade weer acceptabel is, gaan ze weer naar zee. Al jaren zijn de genadevissers in gesprek met de overheid en natuurorganisaties. En zijn er afspraken gemaakt over duurzame visserij. Maar de samenwerking met de handel mogen de vissers niet opzoeken... Dat is gebleken uit de recente uitspraak van de Nederlandse NMA. Toch zijn de garnalenvissers ervan overtuigd dat je alleen duurzaam en ecologisch verantwoord kunt vissen door ook vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Wij als leden van de garnalensector weten wel oplossingen, maar die kunnen we alleen bereiken door hierover met de overheid in gesprek te gaan. Graag maak ik hiervoor een afspraak. U kunt mij bereiken op dit telefoonnummer. Ja, en dit telefoonnummer is vast 0800 1121. Mark Rutte, u hoort het. Als u ooit nog een granale cocktail wil maken met echte Noord-Hollandse granalen, zult u de granalenvissers te hulp moeten schieten. Dankjewel, Barbara Holierhoek van Vissersvereniging. Hulp in nood. Zometeen bij ons in de video, Anne de Jong, hij gaat ons op de hoogte brengen van al het laatste nieuws in het nieuwsminuutje. Maar eerst muziek van Fleetwood Mac, muziek typisch voor in de nacht. De tijd dat u in bed had kunnen liggen, maar u ervoor koos om wakker te blijven, om naar nu al wakker Nederland te luisteren. Het is Dreams op Radio 1. Good Mac and Dreams. Het is één minuut voor half vijf. U luistert naar al Wakker Nederland op Radio 1. Bans aangeschoven in de studio. Anne de Jong, onze actualiteitenredacteur voor. Het nieuwsminuutje. Het slechte weer in Amerika houdt stevig aan. In Portage, Michigan zijn zojuist zeven mensen naar het ziekenhuis gebracht... nadat ze getroffen waren door de bliksem. Een groep volwassenen en kinderen was, be was bezig met een partijtje voetbal... toen het noodlot toesloeg. Er is in ieder geval één persoon zwaar gewond geraakt. De minister van Defensie van Thailand heeft zijn vredesoverleg in Cambodja afgezegd. Minister Pravit zou Cambodja bezoeken om een eind te maken aan de strijd... die de afgelopen dagen bij de grens tussen de twee landen wordt gevoerd. De afgelopen vijf dagen zijn daarbij dertien mensen om het leven gekomen. Volgens de Cambodjaanse media zou Thailand zich al hebben overgegeven... maar daar is niks van waar. En dat is dan ook de reden dat Pravit zijn afspraak heeft afgezegd. En terwijl u en ik nog echte wakkere Nederlanders zijn... ligt blinde Ed al in zijn bed. Dat meldt de Telegraaf tenminste. De X-Factor-ster had vanmorgen zangles... en kreeg daar te horen dat hij twee dagen stemrust moet hebben. En dus ligt Ed, zonder vanavond gezongen hebben, onder de wol. En tot zover het Nieuwsminuutje. Nou, we wensen Blinde Ed onwijs veel succes. En Anne de Jong jou ook sterkte met uh, het bijhouden van al het nieuws deze nacht. hier voor wakker Nederland op Radio 1. Zweepslagen, slechte woonomstandigheden en klaagzangen. En dan, dan vooral op de katoenvelden in Amerika. Daar denken de meeste mensen aan bij slavernij. Maar als u dacht dat er alleen in het verre buitenland slavenhandel was, dan heeft u het mis. Ook in Nederland waren slaven aan het werk. En dat wordt daar wordt vanavond in Utrecht bij stilgestaan. Nancy Jouwen van de stichting Cosmopolis, organisator van deze avond, Slavery the Utrecht Connection. Goedemorgen. Goedemorgen. Slavenhandel in Utrecht, daar kan ik me weinig bij voorstellen. Wat moesten ze hier doen? Ja, het is ook iets breder dan dat. Wat we willen doen is, is uh, uh, kijken naar uh, uh, hoe Utrecht überhaupt een, uh, een uh, connectie heeft met dat verleden. Uh, wat onder andere blijkt uit onderzoek is dat uh, vrijgekochte of vrijgemaakte slaven... Hè, want uh, slavernij werd in Nederland afgeschaft in 1863... Um, het blijkt dat er uh, nadien bijvoorbeeld uh, uh, vrijgekochte slaven, vrijgemaakte slaven ook in Utrecht zijn neergestreken en hier toen zijn uh, gaan wonen. Uh, en bijvoorbeeld uh, uh, kleine ondernemingen hebben opgestart, uh, werden bijvoorbeeld schoenmaker, ik noem maar wat. En die vestigden zich ook uh, in de binnenstad uh, van Utrecht. En dat zijn uh, nou ja, van die typische dingen die we eigenlijk helemaal niet weten over, uh, over de stad, Utrecht. En uh, ja, God, wat weten we überhaupt eigenlijk over uh, de geschiedenis van slavernij als, uh, als Nederland. Hè? Um, en omdat in 2013 het 150 jaar geleden is, dat slavernij werd afgeschaft, uh, voor Nederland in ieder geval, willen we ook zeg maar vanaf nu naar dan uh, een soort marsroute lopen waarin we een, een, een aantal publieksavonden uh, uh, een activiteit organiseren om daar... Is wat meer aandacht aan te besteden? Maar zijn er dan geen slaven echt als slaven aan het werk geweest in Utrecht? Nou, voor zover we nu weten, het niet. Maar er is ook een heel uh, team van uh, onderzoekers. Um, en dat wordt aangestuurd door de Center for the Humanities uh, in Utrecht. Dat is een, uh, een onderzoeksplatform van de universiteit. Uh, die zijn daar ook mee bezig om te kijken welke connecties er daadwerkelijk zijn. Precies ook omdat we uh, wat dat betreft heel weinig weten over de Utrechtse connectie. Mensen denken heel vaak aan Zeeland of aan Amsterdam en... Uh, uh, die, die uh, vooral ook bijvoorbeeld uh, handelaren uh, hadden, hè, die, die, die, die handelden in, in slavernij. Waar kwamen die slaven vandaan? Uh, um, nou, wat we weten is uh, dat de slavenhandel vooral uh, kwam van, uh, uh, van West-Afrika... Uh, dus Ghana uh, en nou ja, de, de gebieden daaromheen. Uh, dat zijn typische uh, uh, landen waar, uh, waar slaven ja, vandaan werden gehaald. En uh, dan vervoerd werden naar uh, bijvoorbeeld de Caribe. Maar wat minder bekend is, da is dat er ook slavenhandel was met de Oost. Hè? Nederland had uh, in de periode... Uh, van de 17e, 18e eeuw natuurlijk uh, ja, eigenlijk over de hele wereld uh, gebied, gebied stelen in haar bezit. Uh, zowel in de Caribe als ook uh, bijvoorbeeld Indonesië. En um, ook met Indonesië uh, was er, was er slavenhandel. Dus uh, het was gewoon ook eigenlijk een, uh, ja, een systeem van handel waar de hele wereld uh, eigenlijk mee gemoeid was. Dan krijgt hij vanavond de Britse historica Catherine Hall op bezoek. Uh, ja. zij, zij gaat bij u spreken. Zij heeft onderzoek gedaan naar slavernij in Utrecht. Nou, niet zozeer naar Utrecht, maar we hopen van haar te kunnen leren. Wat interessant is in haar onderzoek, uh, het, veel Europese landen waren verbonden aan die, uh, aan die slavernij. Uh, al, met name uh, door handelaar te zijn. Haar onderzoek gaat eigenlijk naar Britse slaven-eigenaren... Uh, en um, hoe zij eigenlijk gecompenseerd werden nadat de slavernij werd, uh, werd afgeschaft. En dat heeft uh, veel raakvlakken met, uh, met de Nederlandse geschiedenis. Um, ik maar denk wat dat kan toch... ze ons leren dan? Nou ja, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld hoe, hoe dat werkte. Uh, het feit dat bijvoorbeeld slaven-eigenaren werden gecompenseerd en slaven zelf uh, niet of nauwelijks. Is natuurlijk best een interessant fenomeen. Toen, wanneer wanneer uh, werden gecompenseerd? Nou, dat was bijvoorbeeld in de, in de 19e eeuw. Ja, oké. Okay. Ja. ja, dus hè, uh, 2013, uh, 150 jaar als slapen naar in Nederland. Nou, in uh, Engeland was dat, uh, ik geloof iets eerder, ik weet even niet precies het jaar toe uit mijn hoofd, maar voor Nederland was dat 1863. En. Um, ja, dat was natuurlijk gewoon wel een, uh, uh, iets waardoor mensen hun ja, in inkomsten verloren. Dus die werden dan, dan gecompenseerd. Ja. En um, door haar verhaal uh, kunnen we ook uh, zeg maar zien dat het ook een, een systematische uh, uh, iets was. Hè? Dus dat slavenhandel gewoon echt uh, big business Gecoördineerde. was. Gecoördineerde, multinationals. ja. Slavery, de Utrecht Connection, vanavond vanaf 8 uur in het uh, Academiegebouw... aan het Domplein in Utrecht. Mensenjouwe jou van de Stichting Cosmopolis, dank u wel. Het is woensdag, dat is de dag dat de weekbladen uitkomen. Wij hebben een aantal tijdschriften alvast voor u doorgenomen. Om te beginnen met nieuwe revue, Bastian. We kijken om als ze voorbij wandelen en als we iets voor ze kunnen doen... dan doen we dat zonder moeite. Blonde vrouwen krijgen alles voor elkaar. Maar waarom eigenlijk? Nieuwe revue zoekt het uit. Is dat zo bij jou? Blonde vrouwen krijgen alles voor elkaar? Nee, maar dat staat op mijn papier, dus ik lees dat netjes ah, voor. <laughs> um, over blonde vrouwen gesproken. De revue die volgt de zangeres Doe in Los Angeles. Ze probeert af te rekenen met haar heaven tijdperk en is al maanden bezig met een nieuwe plaat. Volgens haar moeder is het weer tijd om een hitje te scoren. Maar haar imago zit daar in de weg. Doe is naar eigen zeggen namelijk niet meer het meisje... dat suikerzoete liedjes wil zingen. En Anna Drijver vertelt in de revue over haar nieuwe relatie... en hoe ze die eigenlijk uh, al anderhalf jaar heeft... Het is een merkwaardige combinatie, een nieuwe relatie al anderhalf jaar hebben. Maar goed, het staat allemaal in haar nieuwe boek. Hoe bevalt haar de schrijverswereld? Dat is ook een vraag. Uh, namelijk, uh, ze was eerst actrice en nou is ze... Uh, uh, hoe noem je dat? Een auteur? Ja, ja een schrijfster. En waar komt haar multitalent talent vandaan? Anne Drijf is overigens een brunette, maar die brengt ons ook behoorlijk van de wijs. <laughs> het nieuwe revue maakt weer mooie verhalen. Maar HP de tijd ook in HP een verhaal over een man zonder vrienden. Ze hebben geen last van psychiatrische problemen, maar vinden hun vriendschap kortweg te moeilijk. Het krijgt voor hen trekjes van een relatie en daar kunnen ze natuurlijk niet meer omgaan. En verder blikt militairhistoricus Chris Klep terug op de Nederlandse rol in Afghanistan. Ging het erom dat we alleen maar aanwezig waren of deden we ook echt iets waar we verstand van hadden? Een HP voor voorpublicatie van Kleps boek Oursgan, Nederlandse militaire op missie. Het kabinet Rutte zit inmiddels al zeven maanden en aan het begin van de regeerperiode stemden CDA-dissidenten Kathleen Ferrier en Ad Koppian in met het regeerakkoord. Maar dan wilden ze wel de mogelijkheid houden om het kabinet heel kritisch te volgen. Vrij Nederland maakt nu de balans op of ze dat ook echt doen. De Italiaanse komiek Beppe Grillo wil het opnemen tegen premier Berlusconi... via burgerinitiatieven en internet. Verenigd Nederland ging bij hem op bezoek in Milaan, waar hij zijn revolutie wil starten. Van daaruit probeert hij de Italiaanse politiek al 30 jaar dwars te zitten. Maar, en dat is best verrassend, Grillo wil over alles praten... behalve over Berlusconi. En tot slot een verhaal over de Anne Frankboom. Onze kastanjeboom staat van onder tot boven in volle bloei. Hij is vol met bladeren en veel mooier dan verleden jaar... Zo schreef Anne in 1944. De zieke boom behoed worden voor kap. Er werd zelfs een stichting voor opgericht. Maar echt positief pakte dat niet uit. En dan stond ruzie aan alle kanten. En de boom, die woeien natuurlijk weer om. En tot zover de weekbladen die vandaag op deze woensdag uitkomen. Um, dan heeft u alvast een beetje gehoord wat de grootste, en belangrijkste, en de mooiste en de meest bijzondere verhalen zijn. De service van Nieuw-Wakker Nederland. Heeft u al antwoord op al uw vragen? Uh, waarschijnlijk niet. En... Een deel zullen ook wel vragen zijn die u helemaal niet durft te stellen. Onze verslaggever, Cecil van der Gift, die durft dat wel en zij vraagt zich van alles af. Vanavond gaat ze het hebben over honden en katten. Ik ben zo iemand die dagelijks nadenkt over de gekste vragen. Nooit is er iemand die ooit zo'n vraag stelt. Daarom heb ik besloten om vanaf nu die vragen zelf te gaan stellen. U loopt hier in het Wondelpark met uw hond... Dit is alweer een klein soort. Er zijn ontzettend veel soorten honden. Maar waarom zijn er zoveel soorten honden? Maar verschillen katten eigenlijk niet veel van elkaar? Ik Geen idee. Goeie vraag. Ja, honden, zeker een groot verschil. Ik vind honden gewoon uh, veel meer uitdrukking hebben. Kat is allemaal zo hetzelfde: licht en krap. En, het, en honden zijn gewoon echt heel verschillend. Ook qua karakter. Nou, dat denk ik niet, want we hebben twee poesjes thuis en die zijn totaal verschillend. Dus ik denk dat ze meer zijn doorgevakt. Uh. Ze neuken meer met elkaar, over met verschillende rassen of zo weet ik veel. Er zijn gewoon meer hondenrassen, omdat ze denken... Ik denk dat ze meer met hondenrassen nou, nee, uh, doorfokken met... Maar ja, volgens mij zijn er ook gewoon honden. heel veel katten, uh, kattenrassen, maar... Maar misschien is er ook meer markt voor verschillende soorten honden, want... Het is natuurlijk, een hond moet je altijd uitlaten en zo. Er moet wel een beetje het karakter bij je passen. En een kat, ja, boeien, die zet je ergens neer en zet je bakje met eten mee, klaar. Hij I haven't had have a, a, a good answer. antwoord. <laughs> uh, ja, geen idee. Graag <laughs> <Rare> een vraag. <laughs> Ik zou het niet weten. Uh, katten zijn associële dieren. Honden worden bij de familie, maar katten schijnen de boel onder gaan stinken. Honden uh, worden echter wel veel breder en veel, uh, ja, veel diverser gefokt. En uh, daarom dat dat uiteindelijk. Uh, ja, het is misschien ook een soort zooitje ongeregeld. Hè? Bij katten zit er nog een bepaalde structuur in. Je hebt kort, je hebt langhaar en dat is het een beetje. Maar bij honden ja, kan je van alles en nog wat tegenkomen. Dus misschien kan je honden wat meer met mensen vergelijken dan. Want uh, ja, je hebt ook heel veel verschillende, uh, diverse mensen. Omdat katten zijn huiselijk en honden zijn eigenwijs. Ja, katten. Een kat blijft een kat. Ja, hoe ga ik het uitleggen? Ik weet niet, honden heb je verschillende soorten rassen van. Maar ik zou niet weten waarom je zo... Uh... Ja, Vroeger die katten zo erg op elkaar lijken, maar ja, volgens mij hoort het gewoon zo. Ja, ik heb liever een hond dan een kat. Vanuit het uh, Vondelpark loop ik nu de dierenspeciaalzaak in. Ik hoop dat ik daar een uh, dierenspecialist tref die antwoord kan geven op mijn vraag. We zijn inmiddels in de dierenwinkel beland en uh, ik heb Joop voor me staan, een dierenspecialist. En Joop, waarom verschillen honden zoveel, maar zijn katten allemaal vrijwel hetzelfde? Nou, volgens mij komt het omdat je heel veel hondenras heeft. En die kruisen met elkaar en dan heb je een heleboel soorten honden. Dat zie je ook gauw terug op straat. Een Deense dog die niet op een Deense dog lijkt. Een tekkel die er heel anders uitziet. Dan ga je dat allemaal optellen en dan heb je heel veel soorten honden. En dat is bij kat gebeurt dat niet? Nee, want die uh, ga je echt doelgericht ga je dat kweken. Als je over een raskat praat. En huis en keukenkatten lijken inderdaad heel erg op elkaar. Nou, zo worden we allemaal een stukje wijzers op de vroege ochtend. Heeft u ook een vraag die u zelf niet durft te stellen? Laat het ons weten. Wij sturen onze verslaggever Cecile Cecil van de Grift op pad. Het is uh, uh, vandaag uh, de verjaardag van iemand. De verjaardag van prins Willem-Alexander. Hij is 44 jaar oud geworden. En dat vieren we met Tim Knol. Met de zeer toepasselijke plaat voor een kroonprins. When I am king. In Jorwakken Nederland. Day after day. in his fantasy world. Yes, he's got dreams He's hanging on to them Bless the day When I am Knol dat en When I Am King. En het grappige is, dat hadden we precies zo gemikt: dat het 4 minuten 44 en 44 seconden is. Omdat uh, Prins Willem-Alexander vandaag 44 jaar oud is geworden. Windmolens, daar gaan we het over hebben. Het liefst zouden ze zien dat de lucht boven Annapolona en zijpen leeg zou blijven. En als er dan toch iets gebouwd moet worden, moet het bescheiden blijven. De twee Noord-Hollandse gemeenten proberen uit alle macht te voorkomen dat de grote windmolenparken op hun grond gebouwd worden. Maar ze lijken in hun strijdterrein te gaan verliezen. De provincie wil namelijk niet minder windmolenparken laten maken, maar juist de regels versoepelen. En dat zou zomaar eens kunnen betekenen dat Annapolona en Zijpen met meer windmolenparken te maken krijgen. En daarom proberen de colleges van de gemeente vandaag bij de provincie en de Tweede Kamer te pleiten voor maar één windmolenpark. Goedemorgen, Theo Meskers, um, fractievoorzitter van de VVD in Annapolona. Goedemorgen. U zit in de oppositie en u bent niet tevreden met de pogingen van het college. Wat schort eraan? Nou. De discussie in Arnaplona spit zich toe uh, over de vraag uh, waar het ene windmolenpark wat uh, de Arnaplona nog uh, wil toestaan, uh, moet komen te staan. En wij vinden de uitgangspunten voor die discussie uh, nogal uh, bedenkelijk. Wat zijn die uitgangspunten uh, dan? Nou, daar ontbreekt het eigenlijk aan. Uh, het is zo dat uh, uh, in, in de ambitie van de provincie om uh, meer windenergie te ontwikkelen, Arnaplona heeft gezegd: nou wij willen nog wel één park toestaan. En uh, wij als VVD-fractie, hebben gezegd: nou, als je dat wil doen, dan zou je dat in ieder geval moeten aangeven. op wat voor basis je een locatie wil aanwijzen. en welke criteria daarbij een rol gaan spelen. Nou, heb ik wel eens gefietst uh, in Annecy-Palona, maar dan wijdt het goed hard. Ja, klopt. Dit is hier in voldoende mate aanwezig. En Dit Molens trouwens ook. Uh, wat dat betreft uh, vinden wij als VVD-fractie dat uh, de gemeente Annabrona ruimschoots aan haar maatschappelijke plicht heeft voldaan om uh, haar bijdrage te leveren aan uh, de plaatsing van windmolens. Wat bedoelt u dan die gezellige ouderwetse windmolens? Nou, als je nu in de rondte kijkt bij ons dan zie je dat er al een flink aantal grote turbines staat. En inderdaad ook al wat oude, meer ouderwetse molens die uh, met name langs het Ollebos staan. Maar die, die ontwikkeling is in volle gang. En, uh, want ons betreft kan het daarbij blijven en het is niet noodzakelijk om het landschap nog verder te belasten met nog meer molens. Omdat je ook ziet dat het, uh, de impact van windmolens in relatie tot de energieopbrengst gewoon uitermate gering is. De molens op land die leveren niet meer dan 1 à 2 procent van de energiebehoefte in Nederland. Uh, terwijl ze wel een enorme uh, inbreuk maken op het landschap. En daarnaast ook, als de turbines wat groter worden, hoe dan ook overlast geven voor mensen die daar in de omgeving wonen. Nu gaan de inwoners van uw gemeente met elkaar in gesprek vandaag over de locatie van het windmolenpark. Maar u bent ja. tegen dat gesprek zelfs. Waarom? Nou, wij vinden als je zo'n discussie gaat voeren met de samenleving... onder het mom van uh, je mag meepraten... dat het eigenlijk een, uh, een verkeerd, uh, uh, verkeerd beeld geeft van de werkelijke situatie. Uh, er is een zogeheten windkansenkaart in uh, beeld gebracht door de gemeente Anapalona. En daarin uh, is in kaart gebracht waar molens zouden kunnen staan... En uh, deskundigen hebben gezegd, op basis van deze uh, kaart uh, is het nauwelijks mogelijk om nog een park te bouwen in Anapolona. Nou, dat is voor de VVD goed nieuws. Maar de college daarentegen zegt, nee, wij hebben wel een paar plekken gevonden waar we nog minimaal vijf molens kunnen neerzetten. Alleen we willen niet uitleggen waar die plekken precies zijn. Wat? We willen eerst met de mensen gaan praten wat voor hun criteria zijn om een molen wel of niet te willen tolereren. En dan gaat het over argumenten over als geluid en, en uh, landschap. Wat is het grootste nadeel van die windmolens als ze straks komen? Nou, het nadeel is wat mij betreft uh, tweeledig. Uh, voor de mensen die daar onmiddellijk in de buurt wonen is het uh, uh, een inbreuk op hun uh, levensfeer. Het is uh, lawaai en het is schaduw. En daarnaast in het algemeen vind ik ook het beeld uh, van het landschap uh, gaat er ook niet op vooruit. Maar groene en energie wordt steeds over... belangrijker. En is het toch ja, heel mooi maar... dat hij als Annapolone daaraan mee kan werken? Ja, die groene energiediscussie is heel belangrijk en die moet ook zeker worden doorgezet. Alleen windenergie is daar die oplossing niet voor. En wat ik net al zei, als je nu kijkt naar het enorme aantal molens wat er al staat in Nederland... zijn we niet verder gekomen dan 1 à 2 procent van de energiebehoeften die je daarmee dekt. En dan heb ik het, uh, uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld warmte-krachtkoppeling in uh, glastaanbouwbedrijven... Uh, als je dan praat over groene energie, dat is een veel slimmere vorm van energieopwekking die dus, geen inbreuk doet op het landschap. U sluit zich eigenlijk bij de premier aan die altijd maar roept dat windmolens niet op wind draaien, maar op subsidie. Nou, dat is nog een ander argument. Uh, een windmolen, zeker zo'n klein parkje, is een, uh, een leuke verdienste voor de ondernemers die erachter zitten. Ja. Uh, dankzij de subsidiestroom die loskomt uit de samenleving. Dus nou. de samenleving moet eigenlijk nog op twee manieren. Allereerst uh, de landschappelijke ja, impact waar je tis... mee te maken hebt. Het is meer dan duidelijk. Als het aan u ligt, dan uh, komt er geen opschaling van die windmolens. Groot protest, in ieder geval in Noord-Holland, in Annapolona. Dank u wel. VVD-fractievoorzitter Theo Meskers. Okay. Ieder jaar organiseert Provinciale Staten in Noord-Holland. We blijven even in dezelfde provincie. De Willem uh, uh, Arondeus lezing. En hiermee wil de provincie de herinnering aan de kunstenaar verzetstrijder... en het voorbeeld voor de Nederlandse homo-emancipatie in leven houden. Maar dit jaar gaat de lezing niet door. De spreker van dit jaar, Thomas van der Dunk... en de organisatie konden het niet met elkaar eens worden. Aan de telefoon hebben Anna Huigen van platform Stop Racisme en Uitsluiting. Goedemorgen, mevrouw Huigen. Goedemorgen. Dit jaar uh, geen Willem Arondeus lezing. Waarom eigenlijk niet? Um... Nou, dat is ne, op een beetje een vreemde manier verlopen. Vertelt u uh, eens. Er is een werkgroep ingesteld sinds 2004 en die bestaat uit, uh, in ieder geval dit jaar, uit vijf verschillende politieke partijen. SP GroenLinks, PvdA, CDA en VVD. En die hadden eind vorig jaar Thomas van der Dunk gekozen om te spreken. Daar waren ze het allemaal over eens. Maar na uh, de provinciale verkiezingen van uh, 2 maart kregen CDA en uh, VVD plotseling koud watervrees. Uh, de lezing was inmiddels uh, binnengekomen uh, van Thomas van der Dunk... en daarin bleek dat hij uh, kritiek leverde op de PVV. Nou, kritiek. En, uh, hij zegt dat de PVV uh, vergelijkbaar is met de opkomst van het fascisme. Ja, hij, hij trekt een... Kijk, de, de, de lezing staat altijd in het kader van de Tweede Wereldoorlog. Uh, vanwege dat uh, Willem-Andees een verzetsheld was... Uh, en in het kader ook van de 4 en 5 mei uh, uh, herdenking. En vorige jaren is de PVV ook genoemd in die lezingen van uh, Adver Brugge en uh, Marlein Februari als een populistische partij. Misschien wat minder uh, hard uh, aangepakt, zeg maar. Maar toch uh, ja, werd hij genoemd en toen was het prima. Maar nu uh, sinds de PVV in de Provinciale Staten zit van Noord-Holland, uh, mocht het kennelijk niet meer. En uh, nou ja, we kennen allemaal het citaat, uh, van Harold Brinkman. Uh, die zei, ik zaag de enkels af van de antisemiet van der Dunk. En dan is het ook meteen de laatste lezing die er is geweest. Nou ja, toen schrokken CDA en VVD zo erg dat ze met hun tweetjes hebben besloten dat het niet doorging. En de andere drie leden, die werden daar niet van op de hoogte gesteld. Het klinkt alsof je het daar niet mee eens bent. Nee, um, het is natuurlijk heel raar dat uh, de PVV de mond vol heeft van vrijheid van meningsuiting. Als het uh, aankomt op uh, racistische uitspraken en uh, discriminatie. Maar uh, als er zelf wat kritiek op hen wordt geleverd, dan uh, hebben ze ineens hele lange tenen. Dus maar tegelijk staat de PVV voor gelijkbare uitspraken voor de rechter. En dat heeft Thomas van der Dunk dan weer niet. Uh, ja, maar er is natuurlijk een verschil. Kijk, Thomas van der Dunk um, discrimineert hierin niet. Thomas van der Dunk maakt een vergelijking en zegt daarbij onder voorbehoud... Want, hè, er zijn natuurlijk hele grote verschillen, maar je kunt wel... Uh, we kunnen uit het verleden leren, dus we moeten oppassen wat er nu gebeurt in Nederland... He, hij stelt aan de kaak, uh, de PVV wil invoeren dat gelijkheid voor de wet niet meer geldt. Dat dat voor bepaalde mensen uh, de, de straffen harder zijn dan voor anderen. En dat heeft te maken met dubbele nationaliteit. En uh, dat hij uh, eigenlijk de rechtelijke macht in diskrediet brengt. Ja, en u bent het daar zo niet mee eens? Nou, Kijk, wij, wij dachten, dit, dit, kan, dit kan toch niet in Nederland. Dat je v, uh, niet meer vrije mening mag zeggen over een politieke partij als burger... Dus wij dachten, uh, we zorgen dat die AOD's lezing er, er wel komt. En dat is morgen, dat is ja vandaag eigenlijk. En u uh, gaat de tekst van Van der Dunk helemaal zelf voorlezen? Van der Dunk die is er zelf bij aanwezig. Okay, kan. Uh, en uh, ook de drie leden die dus zijn gepasseerd door VVD en CDA uh, in de besluitvorming, en die gaan hun kant van het verhaal vertellen waarom zij denken dat Thomas Van der Dunk daar wel kan staan. Vanavond om acht uur in Haarlem, de alternatieve Willem -le uh, lezing Dank u wel, ja. mevrouw Huigen. Hartelijk bedankt. Er is hoop. Het lijkt erop dat de drie J's misschien wel de finale gaan halen van het Songfestival met het volgende liedje, Never Alone, de drie we'll like J's. Just... you call De drie J's met Never Alone op 12 mei staan ze in de halve finale van het Eurovisie Songfestival. En we hopen natuurlijk allemaal dat ze de finale gaan halen. Wie ook de finale hoopt te halen, dat is Barcelona en Real Madrid. Want vanavond is de klassieker van Sp Spanje. Voetbalgiganten Barcelona en Real Madrid staan dan tegenover elkaar op het groene slagveld. Elk Klassico staat weer voor de deur. En voetballiefhebbers kunnen er hun vingers bij aflikken. De Spaanse Titanenstrijd wordt in 18 dagen vier keer geleverd. Vorige week kwamen de twee aardsrivalen elkaar al tegen in de Copa del Rey. Die werd gewonnen door Real Madrid. Maar vanavond kan Barcelona zich gaan revancheren... als de twee ploegen elkaar treffen in de halve finale van de Champions League. Wij blikken alvast vooruit op de wedstrijd... met onze eigen sportverslaggever Robert Smit. Goedemorgen, Robert. Goedemorgen. Real Madrid lijkt naar het winnen van de Copa del Rij. De favoriet voor vanavond om te winnen. Wat denk jij? Ja, het blijft een lastige vraag en een moeilijk antwoord op te geven. Uh, Real Madrid is natuurlijk in vorm en heeft uh, vorige week Barcelona natuurlijk weten te verslaan in de Copa del Rij. Ja, en het blijven twee wereldploegen die, uh, die zeer aan elkaar gewaagd zijn. Uh, dus het zal waarschijnlijk neerkomen weer op, op de kleine details. Misschien op uh, persoonlijke foutjes. Wie weet wel een scheidsrechtelijke dwaling. Het, het, het valt heel moeilijk in ieder geval te zeggen. Ik heb kennis horen zeggen dat FC Barcelona het beste voetbalteam heeft dat er ooit heeft bestaan. Ja, er zijn inderdaad kennis die dat die dat zeggen. En ik, ik, ik zal dat zeker niet betwisten. Want Barcelona is echt een van de van de beste voetbalploegen, denk ik, die we, die we in jaren hebben gezien. Uh, maar ja, uh, Barcelona moet er natuurlijk wel meer maken dan de tegenstander Real Madrid. En ja, dat uh, kan altijd afhangen van, uh, van de kleine details. Dus uh, het, het is absoluut geen garantie dat uh, Barcelona eventjes Real Madrid opzij gaat zetten. Real Madrid speelt thuis. Is dat een voordeel voor ze? Uh, nou ja, uh, een voordeel in de, in de zin van dat, dat ja, ze spelen voor 80.000 eigen, eigen fans in Santiago Bernabeu. Uh, dat zal voor Barcelona natuurlijk uh, moeilijker voetballen worden. Aan de andere kant uh, denk ik dat Guardiola, de trainer van Barcelona, eigenlijk heel erg blij is dat hij eerst uh, naar Madrid af moet reizen voor de eerste wedstrijd. Uh, want ja, vaak zien trainers het als een groot voordeel uh, om de return dan, uh, de tweede wedstrijd, in eigen huis te spelen. Uh, dan, dan, ja, dan weet je toch uh, hoe je ervoor staat en dan uh, kan, je, kan je voor je eigen supporters toch weer andere tactieken verzinnen. Dus ik denk uh, dat de Guardiola het helemaal niet zo erg vindt. En heeft Mourinho dan eindelijk een tactiek gevonden om Barcelona te bestrijden? Ja, het lijkt er wel op, al verdient het niet echt de schoonheidsprijs hoor. We hebben het er vorige week al een klein beetje over gehad. Mourinho speelt met drie verdedigend ingestelde middenvelders. En dat gaat dan weer ten koste van de creatieve voetballers. Ja, hij voetballer speelt dus eigenlijk de... gewoon met zeven verdedigers en heeft topvoetballers als Kaka en Benzema op de bank zitten. Ja, ja die mensen als Eusiel, dat zijn, toch, dat zijn echte voetballers. En Is daar toch was Montreal altijd wel heel erg bekend om, om, om, om, om ja, mooi voetbal met sierlijke uh, met spelers. Maar Mourinho heeft echt het roer omgegooid. En uh, die heeft met uh, drie verdedigend ingestelde middenvelders dan uh, ja, toch wel echt een blok voor zijn verdediging staan. Uh, hij levert dus, uh, dus echt wel vo voetbalvermogen vermogen in. En uh, ja. Mocht Real Madrid vanavond weer winnen van Barcelona, mag wel gesteld worden dat Mourinho de juiste manier heeft gevonden om Barcelona te verslaan. Barcelona heeft een klap te werken gekregen door het verliezende bekerfinale. Gaan zij het roer nog omgooien? Nou, ik denk het niet. Uh, uh, Barcelona speelt onder Guardiola eigenlijk al op uh, tijden in, de, in dezelfde tactiek, dezelfde opstelling en uh, zal niet zomaar gaan switchen van, uh, van speelwijze. Ja, het zou natuurlijk wel kunnen dat er mentaal een knop is omgegaan, uh, omdat uh, de bekerfinale natuurlijk is verloren van Real Madrid. Uh, ja, het zou dus zomaar kunnen zijn dat Barcelona nog meer op gebrand is om de wedstrijd te winnen. Maar Aflijs is het dus gewoon weer op de bank? Nou, dat, uh, dat is nog maar even afwachten. Uh, Andres Iniesta, die staat normaal echt uh, altijd in de basis uh, bij Barcelona. Die uh, is geblesseerd, die heeft een kuitblessure en uh, die, die start sowieso niet in de basis. Dus, uh, ja, Guardiola heeft zich nog niet uitgesproken over zijn basis zelf, maar uh, het zou zomaar zo kunnen zijn dat Avelay misschien wel aan de basis start. Al wordt er in de Spaanse media uh, gespeculeerd dat niet Avelay, maar Zaidou Keita, dat is een verde verdedigende middenvelder, uh, de voorkeur boven Avelay zou krijgen. Maar Avelay maakt in ieder geval uh, meer kansen uh, op speeltijd. Het lijkt me ook verstandiger, want anders staan we alleen maar verdedigers tegenover verdedigers. Ja, uh, dan, dan, ik denk dat Keita dan uh, eerlijk gezegd een, iets, ietsjes uh, teruggeschoven zal voetballen. En dat uh, Xavi die normaal een beetje vanaf, vanuit verdedigend opzet een beetje de lijnen uitzet. Misschien iets naar voren zal voetballen. Maar uh, ja, ik, uh, ik denk dat uh, Guardiola er zeker niet verkeerd aan zou doen om uh, Afalai... die natuurlijk voor veel dreiging kan zorgen uh, in de basis op te stellen. Tot slot Robert, wat wordt de uitslag? Ja, ik uh, vind het moeilijk zeggen, maar... Barcelona die gaat zich herpakken en Barcelona wint uh, met 1-2. Toch wel? Ja, toch wel. Ja. Toch wel. Ik, uh, ik ga toch wel voor het mooie voetbal, dan, dan maar voor de schoonheidsprijzen. En ik hoop dan dat, uh, dat het verdedigende spel van Real Madrid is wordt afgestraft. Robert Smit over El Clasico, straks tweede uur. Nederland. Omroep